In de Oostvaardersplassen bij Almere hebben onbekende begin deze week een aantal hekken opengezet. Wandelaars hadden daardoor ongemerkt een jachtgebied in kunnen lopen, zegt Staatsbosbeheer. Een groep runderen is door een open hek een naastgelegen bos ingelopen. Staatsbosbeheer wacht af tot de dieren zelf teruggaan. De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft een recordlange speech van acht uur gehouden... Nancy Pelosi kwam zo op voor de Dreamers. Dat zijn immigranten die in hun jeugd met hun ouders naar de VS zijn gekomen... en onder Trump nu het land uitdreigen te moeten. De Democraten willen dat de 700.000 Dreamers mogen blijven. Het weer nog, wolkenvelden en het vriest. Langs de kust kan wat sneeuw vallen. Komende dag af en toe zon en het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros.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 Ja, goedemorgen en leuk dat je nog steeds luistert naar de Dagwacht... die deze maand volledig in het teken staat van technologie. En in de tweede uur van de wonderenwereld van technologie... gaan we het hebben over de blockchain. De technologie die achter cryptovoluta zit... maar die tot nog veel meer in staat is... dan alleen het uitgeven van digitaal geld. En vanochtend bij mij in de studio, net als in het eerste uur... Bas Wisselink uh, van Blockchain Workspace. Uh, hij geeft in het hele land trainingen en, uh, over de blockchain en Bas... Gaat de blockchain de wereld net zo enorm veranderen... als het internet heeft gedaan? Het gaat in elk geval een hele grote verandering teweeg brengen. En net zoals het bij het internet eh, nogmaals in 1995... Facebook niet voorspelbaar was... is, is te, te, de totale rijkwijde niet te overzien. Maar we, het gaat een hele grote uh, verandering opleveren, ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat het allemaal inhoudt. Maar dat gaan we zo allemaal horen. We gaan eerst uh, naar nou, muziek luisteren van Sam Cook met Chain Gang. <tied> Ja vanochtend een hoop muziek met, uh, met daar in de chain of the block, want we hebben het uh, over de blockchain en uh, ja ik zit hier in de studio samen met Bas Wisseling en uh, we gaan het dus hebben over de blockchain en uh, ja, het is een begrip wat we zo nu en dan wel langs horen komen, maar hoe zou, hoe zou jij het begrip uitleggen? Wat het blockchain uh, doet, is um, het vastleggen van transacties, zoals ze, ze kennen. En transacties is een breed begrip. Dus dat kan in dit geval ook het indrukken van een knop op een internetpagina zijn. Dat kun je ook als een transactie zien. Um, door middel van een decentraal netwerk waar geen administrator op zit. Het vastleggen van transacties ja, op zo'n manier dat ze niet meer veranderbaar zijn. Zodat je een uh, onveranderlijk logboek hebt. Uh, waarin je alles terug kunt lezen. Een groot boek op het internet, laten we het zo zeggen. Ja, en een groot boek vind ik al een bijna te beperkt. Want een groot boek heeft een financiële connotatie. Ja. Ik zou het een logboek noemen. Ja, want uh, nou, geld hebben we het dan over. We hebben het over uh, uh, alles wat op een andere manier van waarde kan zijn... maar ook, ook echt contracten en dergelijke. Contracten, handelingen, uh, alles wat je als een transactie... op een computermatige manier kunt omschrijven. En dat is, wat ik zeg, ook het indrukken van een knop op een pagina. Daar kun je ook een, uh, dat kun je ook als transactie gebruiken. Ja, en als we het dan hebben over de naam blockchain... Uh, het, het is een woord wat zichzelf al enigszins verklaart. Maar hoe, hoe zit dat dan precies? Een, een... Om, om nou, ietsjes dieper erop in te gaan. Je hebt transacties. En die worden verzameld in blokken. In ja. blokken data. En die blokken data, daar wordt een, een gewaarmerkt stempel opgezet, als het ware. Door wat bij bitcoin een miner heet. Uh, daarvoor moet die miner werk uitvoeren. Dat werk moet hij bewijzen dat hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft... en dat moet de andere controleerbaar zijn. Zodra zo'n waarmerk erop gezet is, is de transactie bevestigd. En als die bevestigd is, een aantal malen bevestigd is... dus elk blok wat erna komt, is nogmaals een bevestiging... Uh, daarmee wordt het betrouwbaarder. Is het moeilijker te veranderen? Hoe verder in het verleden, hoe moeilijker het is om een transactie op een blockchain nog te wijzigen. Ja, vandaar ook de echte ketting. En uh, ja, je ja. wilt niet in het begin van de ketting nog iets willen veranderen. Dat is volledig onmogelijk. Ja, precies, want dat is volgens mij ook een van de voordelen van de blockchain... dat het gewoon enorm uh, betrouwbaar en veilig is. Uh, ja, als we het dan hebben over andere uh, eigenschappen van de blockchain... een van de eigenschappen is dat het decentraal is. Uh, wat is daar dan precies het voordeel aan? Uh, de, de, de, hier, hier krijgen we soms een leuke spraakverwarring. Hetgene waar uh, een blockchain om gaat, dit is de basis. De basis van een blockchain is, is dat die uh, weerstand heeft tegen veranderingen. Dat die, uh, dat die daar uh, de, tegen bestand is. Daarvoor is decentralisatie nodig. Je wilt het over zoveel mogelijk partijen verspreiden om het weerbaar te maken. Dat betekent dat als wij met z'n tweeën een blockchain zouden runnen... kunnen wij samenwerken. Ja. En wij kunnen het faken. Als je dat met duizend, tweeduizend, drieduizend, honderdduizend doet... is de kans dat die samenwerken minimaal. Het wordt heel erg moeilijk om aanpassingen daarin uh, te gaan doen. Dus daar komt dat decentrale. het is geen doel op zich, het is een middel... Om censorship resistance zoals het heet, dus, dus resistentie tegen die verandering om dat te bereiken. Ja, precies. En daardoor is het eigenlijk, de blockchain valt daardoor ook niet te hacken, omdat het op zoveel verschillende schijven staat en op zoveel verschillende plekken staat. Ja, het leuke is dat een blockchain zich volledig niet verdedigt tegen hacken. Het nodige hacken is uit. Daar wordt het sterker van. Ja, want... Dus laat maar komen ja. en het maakt het heel duur om een aanval uit te voeren. Zo duur dat een hacker die de apparatuur... de apparatuur die je gebruikt om een blockchain te hacken... is dezelfde apparatuur die je gebruikt om een blockchain te runnen. Ja. Je maakt het zo duur dat ze liever die apparatuur inzetten om mee te doen... dan om tegen te gaan. Dat is de truc die je toepast. Ja, want dan hebben we het over de prijs van, van de apparatuur... maar ook over de energie die daar benodigd is. Exact. Lijkt mij. Ja, want dat brengt mij ook tegelijkertijd bij een vraag die we, die we kregen uh, vanuit de app. Uh, want ja, hoe staat het eigenlijk met, met de energie van, af, die, die nodig is... om de blockchain in stand te houden? Ja, um, we horen daar een boel over in de media. Het is ook een sappig onderwerp. Hè. Het, het, uh, plus dat het een onderwerp is dat noodzakelijk is om te bespreken... omdat we natuurlijk ook met eh, het hete het, het het, het thema zal ik maar zeggen, van de klimaatverandering zitten. Um, een blockchain, de bitcoin-blockchain... en elke zogenaamde proof-of-work-blockchain... verbruikt energie en verbruikt steeds meer energie in de aanloopperiode. Ehm... Um, de gedachte dat het tot het oneindige doorgaat is een misvatting. Op een bepaald moment kan het namelijk niet meer uit. En dat is dan een van de redenen dat tegenstanders zeggen... het is niet sustainable, hè? je houdt het niet vol. Nee, dat is het ook niet voor bedoeld. Het is niet bedoeld om tot in het oneindige energie te slurpen... want dan heb je gewoon een heel raar probleem. Op het moment dat de kosten een bepaald niveau bereiken... vallen er bepaalde miners weer uit. Um, het is dan niet zo dat er dan een paar miners overblijven. Wat we zien is dat er heel erg geïnvesteerd wordt op een manier om die kosten lager te maken. Net zoals in elke industrie, industrie uh, energie-industrie. Dus er wordt op dit moment uh, geïnvesteerd... in bijvoorbeeld het opwekken van de energie uit vuilcentrales. Daar wordt he, Op een aantal plekken in de VS wordt daar op dit moment uh, mee gemind. Ja. Dus uh, zonne-energie. Um, in China wordt er natuurlijk heel veel... met overgebleven waterkrachtcentrales gedaan die stilstonden. Want dit waren bouwprojecten van de staat... Um, en die nu gebruikt worden. Um, en, en die dus ook zelfs gemeenschappen die, die, die uh, waterdammen gebouwd hebben... die stillagen langzaam, langzaam aan het sterven waren... omdat er geen werk meer was. Nu wil het het leven wekken. Het is niet een zwart-wit verhaal. Wat wel zo is, is dat het heel veel energie gebruikt... maar dat er op dit moment voor het beveiligen geen beter alternatief is. Niet net zo veilig. Er zijn wel alternatieven, maar die zijn minder veilig dan proof of work. Dus uh, dat is iets waar, waar we in de toekomst ontwikkelingen op moeten gaan zien om, om het ook... ja haalbaar te houden voor, voor in de toekomst. Nou ja, kijk, het, dit, dit soort uh, modellen en de dingen die je op het nieuws... ervan ziet, gaat er vanuit dat mensen stilzitten. Dat ze zeggen, nou, we hebben proof of work, fijn, dit is af. We hoeven er nooit meer om te kijken. Uh, sinds het begin van bitcoin is dit een van de dingen... die bekend zijn dat er gebeurt. Dus hier is al acht jaar lang onderzoek en, en experimenteren in bezig. In het begin ging dat trager natuurlijk, omdat er veel minder kapitaal was. Op dit moment zien we gigantisch veel kapitaal hierheen komen. En ook op. Op dit gedeelte. Uh, de Japanners zijn op dit moment gigantisch bezig... met het ontwikkelen van betere chips voor het minen. Die zuiniger zijn, minder energie verbruiken. En dit was in, in China veel minder relevant... omdat ze daar de grondstof om dit soort chips uh, te maken... hebben ze direct bij de hand. Dus, dus de druk om die competitie om daarop uh, te concurreren... was veel minder groot. Nu zie je die druk toenemen. En net zoals in elke industrie komt dan dat soort innovatie of optimalisatie direct opzetten. Ja, en als we het dan hebben over de blockchain... dan hebben we het vaak over de blockchain. Hmm. Maar misschien klopt dat begrip niet helemaal... want het is, uh, je hebt meerdere blockchains... Uh, ja, wat, wat is precies het, het, het verschil tussen, tussen de verschillende blockchains die er zijn? Nou ja, er zijn er op dit moment zoveel dat het moeilijk is om een algemeen verschil te geven. Je kunt, uh, je kunt ze in een aantal categorieën verdelen. Dus je hebt zeg maar, als je naar, naar de manier waarop zij, uh, wat zij doen, wat de use cases zijn. Kun je zeggen, je hebt, je hebt blockchains die één ding heel erg goed kunnen. Bitcoin, Litecoin, die doen één ding goed. Dat is de financiële transactie. Uh, je hebt systemen die ook bekend zijn als Ethereum dan heb je het over blockchains die ervoor bedoeld zijn... om nieuwe functionaliteit erop te programmeren. En die, programma, die programma's die je dan op maakt, die noemen we smart contracts... om die ook onveranderlijk vast te leggen op die blockchains... zodat je gegarandeerd bent dat het programma wat je draait... altijd zal doen dat zal doen wat je erin gestopt hebt... Kun je van het laatste een voorbeeld geven? Nou ja, een simpel voorbeeld. Het zijn over het algemeen conditionele programma's. Als A gebeurt... Doe dan B. Ja. Dat, dat is de simpele vorm. Dus als je bijvoorbeeld een contract zou sluiten met iemand die voor jou uh, bijvoorbeeld je op de eerste pagina op de derde, de derde positie op de eerste pagina van Google zou moeten krijgen. Dus je sluit daar een contract op af en je wilt zeker weten dat de betaling doorgaat. Dan, dan zou de simpele vorm zijn, hè, als mijn bedrijf op de derde positie op Google staat, doe dan een betaling van X naar, naar dit bedrijf. Um, zodra dat dan ook gebeurt, weet je, dit kan ik niet, daar hoeft niemand mee tussen te zitten, gaat die betaling automatisch. Dat is een hele simpel, heel simpel voorbeeld. En dat soort programma's hadden we natuurlijk altijd al, dus dat is niet het slimme gedeelte. Het slimme gedeelte van dit, gedeel, uh, van dit is dat deze programma's op een blockchain staan en dat we een garantie hebben dat ze niet meer veranderen. Want dat weten we bij software, kun je hacken en kun je, kun je aan, veranderingen aanbrengen. En dat is hierbij niet mogelijk. Hierdoor weet je zeker dat als je afspreekt dat, dat Pietje uh, het geld krijgt... dan weet je ook zeker dat het bij Pietje komt voor dit doel... en ja. niet omdat hij uh, toevallig ook nog iets, een andere werkzaamheid heeft uitgevoerd. Exact. Het brengt daarmee ook gelijk eens een, een probleem in. Want als dat programma slecht is of verkeerd geschreven... dan hang je eraan vast ja, want eigenlijk dat, dat vraag ik me wel af, want je hebt heel erg te maken met, met dingen die je van tevoren uh, afspreekt, uh, oftewel moet programmeren als dit dan dat. Mm -hmm. uh, als je die eerste als verkeerd pakt, dan lijkt me dat het dan uh, dat je dan denkt, ah, we, we hebben een goede deal gesloten, alleen dan blijkt het ach, achteraf niet zo goed te zijn. Uh, mm -hmm. ja zijn er dingen wat je daar tegen kan doen? Moet je dan opnieuw een contract aangaan? Ja, je moet Het eerste contract moet je, moet je als void, moet je als niet geldig nemen. En je zult daar een, een, een nieuw contract op moeten zetten. En je, kunt het, je zou een verandering aan kunnen brengen. hoor. Dan moet je, samen, uh, moet je het samen daarover eens brengen, overeens zijn. Maar een nieuw contract is dan eigenlijk wat je moet doen. Wat ik hier als voorbeeld gaf, was bijvoorbeeld een heel slecht contract. Want je kunt op de derde pagina van Google terechtkomen... zonder dat die persoon het werk gedaan heeft. Hij is blij. Ja, ja, nee, precies. Dat is een hele, hele makkelijke manier. Dat uh, is een dom contract. Ja, precies. Maar ja, het is uh, voor degene die het uh, geld eraan verdient misschien uh, wel heel fijn. Um, ja, want als we dan uh, de smart contracts, die gaan er volgens mij ook voor zorgen... dat, dat we zoveel mogelijk de tussenpersoon uh, uh, kunnen, uh, ja, voorbij kunnen gaan. Uh, ja, hoe, hoe zit dit eigenlijk? Want... Het, Gaat die tussenpersonen volledig verdwijnen? Of gaan we nog andere tussenvormen daarvan zien? Um, het kijk, het, het gaat niet om het verwijderen van tussenpersonen... per se, altijd en overal. Dat is, dat is met, met zo'n bottenbel ga je er niet in. Um, een van de dingen is... Ik, ik, ben, ik, ik word al een aantal jaren gebeld door bijvoorbeeld mensen... die in, in, uh, uh, die in notarissen bijvoorbeeld... die in, in dit soort tussenposities zitten en zo verhoog gaat mijn baan nou ja, kijk, je kennis, die kun je niet op blockchain zetten. Het feit dat jij ergens een stempel op moet zetten om te waarmerken... ja, dat is iets wat inderdaad door een blockchain heel goed gedaan kan worden. Maar wat voor gevolgen een, een, een juridische beslissing heeft... dat ga je niet op een blockchain doen. Dus je zult, uh, wat je zult zien is dat een aantal functies... ja, goed, automatisch overgaan naar een blockchain... maar dat, dat een aantal kennisfuncties en, en gevolgen, dat zijn menselijke dingen... die gaan niet naar een blockchain. Dus in die zin wordt de soep niet zo heet gegeten. Dus het gaat een mooie samenwerking worden... waarin we uiteindelijk, als het goed is, zelf de, de resultaten er wel van zien... Maar Misschien niet direct de nadelige gevolgen. Ja, nou ja zullen een aantal mensen zullen hier zeker gevolgen van ondervinden. Maar de, de, de slimme mensen zijn zich op hart aan het herscholen. En Je ziet nu ook een, een klasse al opkomen. Ik maak het bij studenten soms mee, mensen die rechten studeren. Die iets hebben, moet ik niet gaan leren coderen. Ja, dat is interessant. Ja. En rechten, en kunnen coderen. Dan heb je een hele interessante ingang richting smart contracts bijvoorbeeld. Want dat is iets waar we nog heel veel werk moeten doen. Nou, dat uh, lijkt me uh, een mooi bruggetje, want we gaan straks gaan we uitgebreid verder praten over voorbeelden van de blockchain in de praktijk. Uh, maar nu is het tijd voor muziek, Wake up everyone. How can you sleep at a time like this Unless the dreamer is the real you. Listen to you.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 Ha la la la la la la Well I don't wanna break Mijn van Jason Mares. En in de studio inmiddels aangeschoven is Robert Reiner... Nederhoed van BeLandlord. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er zo. bent. Dankjewel. Ja, ja, BeLandlord die combineert vastgoed eigenlijk met de blockchain. Althans, dat is een manier om het uit te leggen. Want, want hoe zou jij zelf BeLandlord eigenlijk uitleggen? Ja, jullie hadden het net over contracten op de blockchain. Een manier om contracten te gebruiken is door uh, aandelen uit te geven in feite. Dat is dan vanaf onderaf, van bovenaf hebben we gekozen naar een combinatie van uh, blockchain en vastgoed... waarbij je dus als je een huis in stukjes op zou knippen... met meerdere mensen een huis kan bezitten. Echt met heel veel mensen in principe. Dus je maakt dan de instap van... Uh, ja normaal heb je een huis, het kost 100.000 euro, 200.000 euro, zeg maar even. En um, als je dat wil kopen als mens, dan moet je toch best wat geld hebben... En wat we eigenlijk bij ogen is dat je met minder geld toch vastgoed kan bezitten. En als je dat doortrekt, dan krijg je allemaal, daar gaan we het over hebben, maar interessante gevolgen. Ja, precies, want uh, dit, is, dit is je splitsen huis op in, in allerlei delen. Uh, of tenminste het financiële gedeelte daarvan. Uh, zorgt dit ervoor dat, dit, dat het risico ook lager is? Ja, het idee is oorspronkelijk van een notaris afkomstig. Dus dat vond ik ook leuk dat Bas net zei dat die mensen wel degelijk meegaan met hun tijd en ook... Uh, ja. de, de digitale wereld raakt aan de echte wereld. En kijk, bij cryptocurrencies in het vorige uur zag je dat het alle kanten op kan gaan. Terwijl, als je het wilt toepassen in de echte wereld... dan moet je dus het raakvlak gaan zoeken. En deze notaris die zei eigenlijk, van, uh, vanaf de crisis zag je dat mensen met veel geld... wel huizen bleven kopen. En mensen die wat minder hadden, die, die stopten ermee. En dat was zeg maar 2008 tot 2012. En hij kwam toen zelf met het idee van, goh, als je dat nou... Die blockchain in gaat zetten hiervoor. Dan kun je dus met minder geld vastgoed bezitten, maar dan kun je ze ook je risico spreiden. Dus het antwoord is ja. En, en hoe uh, is de blockchain echt nodig om zoiets mogelijk te maken dan? Nou, in principe kun je nu ook al naar de notaris gaan en zeggen: Van wij gaan met z'n tien in dit huis kopen, allemaal je identiteit verstrekken en een handtekening zetten. Maar dan heb je één transactie gedaan en daarna, als een van de tien in de toekomst. Iets anders wil, dan moet je ook een keer langs die notaris. Dus in feite. Um, trek je een klein stukje van het wat, wat nu in het kadaster vast ligt. trek je naar voren, en leg je laag bovenop. Daar pas je dan een betrouwbare boekhouding toe. Waar dan in dit geval blockchain gebruikt kan worden. die ook voor iedereen inzichtelijk is. Dus er zijn een aantal voordelen die blockchain biedt. waardoor het uitermate geschikt is om dit te doen. En, ja. ja, want jij, jij gaf jij van tevoren ook al aan van. Uh, nou ja, het wordt niet alleen gebruikt om het huis. Uh, aan te schaffen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar het wordt ook gebruikt om, om uh, degene die het huurt... Uh, beter te bedienen. Want stel je voor, ik krijg een lekkage... Uh, en ik heb een huis die door twintig eigenaren... Uh, mede wordt, uh, uh, mogelijk wordt gemaakt. Ja, naar nou, wie van de twintig moet ik dan uh, naartoe gaan? Ja... Als je het zo beschrijft, is het heel erg vergelijkbaar met een, met een, uh, een aandeel in een bedrijf. En dan heb je een aandeelhoudersvergadering. Uh, dus als je dit op grote schaal toepast, dan kun je het wel voorstellen. Dat je zegt, oh jee, uh, één keer in het jaar kom je allemaal samen in, in weet ik van waar. En dan ga je beslissingen nemen. Maar als je in het klein dit wil doen, je wil niet één keer per jaar een beslissing over een huis gaan nemen. Dus dat zijn kleine beslissingen. En een blockchain is dus weer een plek waar je bijvoorbeeld kan stemmen. Dus dat is weer zo'n transactie waar er eerder over werd gesproken. Dus iemand kan een voorstel doen van goh, de keuken moet vervangen worden... voor zoveel, zeg maar 5000 euro. En dan zijn er misschien wel 200 eigenaren die even in een appje zeggen... Uh, ik ben het mee eens of ik ben er niet mee eens. En de uitslag ligt dan vast. En degene die dan het beheer op zich heeft genomen... kan op basis van die transparante beslissing uh, het gaan uitvoeren... of zeggen van, goh, ik moet een ander plan indienen... Ja, want is, is het daarvoor nodig, ook nodig dat, dat, dat je unanieme uh, instemming daarvan krijgt? Of kun je ook zeggen, de meerderheid beslist... als uh, van die 200 eigenaren uh, meer dan de helft zegt... Uh, we geven het geld uit aan de, aan de reparatie hiervan... dat het dan uh, ook uitgegeven wordt daaraan? Nou, dat is dus net als bij een gewoon contract, is het wat je van tevoren afspreekt. Ja. Dus je gaat met z'n allen ga je, je gaat iets aan waarin vaststaat... van nou, moet er meerderheid zijn of misschien twee derde meerderheid? En op het moment dat... Ja, dat dan uh, valt, zeg maar, die beslissing. Dan staat ook vast wat je mag doen. En als we het hebben over uh, Be Landlord in de praktijk... hoeveel huizen uh, gaat het op dit moment om? Nou, we zijn in, uh, eind 2016 begonnen, echt live gegaan. En we hebben nu drie objecten erin... waarvan twee binnen Bilandlord en één met een groepje van eigenaren... Uh, die het zelf hebben gedaan, zeg maar. En we gaan, nu werken nu samen met een woningcorporatie... die het wil gaan inzetten voor een, een nieuw project... waar ze in één keer twintig appartementen erin gaan stoppen. Nou, dan uh, ja, is het een makkelijke manier om, uh, om, om de goede financiering daarvoor te krijgen. Ja. Wat ik me wel afvraag, uh, hoe zit het met de wetgeving hier om, omheen? Want het lijkt me niet dat het in één keer want normaal gesproken is: is het gewoon straightforward? Je hebt een huis van een eigenaar, of je hebt het in ieder geval vastgelegd met meerdere uh, mensen bij de notaris. Uh, hoe, hoe staat de wetgeving hier tegenover? Ja, toen we begonnen in, uh, in, uh, in 2016, toen was niet heel duidelijk waar we nou. Terecht zouden komen. Hè? En uh, uh, we hadden eigenlijk beoogd dat we nu 20 appartementen al erin zouden hebben. We zijn langs de AFM geweest en hebben voorgelegd wat onze casus was. En die zagen, gaf wel aan van, ondanks dat het super uh, sympathiek is, zit bijvoorbeeld geen hypotheken in, dus het is allemaal recht, rechtstreeks eigendom, gaven ze wel aan via ja, het moment dat je dit aanbiedt. Dus als je zegt van willekeurig, mensen kunnen gewoon een stukje huis kopen, dan doe je in feite een beetje een belegging aan. En dat het dan omgaat, dat, dat de rest allemaal gedekt is, verandert daar niet aan. Dus we hebben een klein beetje, dus juridisch is het nu helemaal in orde. Alleen je kunt niet het in heel Nederland aanbieden. Omdat je dan uh, ja, een financieel product aanbiedt. Ja, is, ja. Dus dat, dat uh, houdt de wisschaalbaarheid ook wel uh, tegen ja, op dit moment. Ja precies, dat is waarom we nu nog niet op twintig zitten. Maar op het moment dat je met besloten groepen gaat werken, zoals met een woningcorporatie. Of met een groep mensen die zeggen ik wil dit graag doen. Dan kan dat gewoon dus stel je voor, zouden, uh, ik zou met twintig anderen uh, zoiets aan willen gaan. Ja. Dan zou ik naar jullie toe kunnen stappen van... Hey, we hebben deze woning op het, uh, op het zicht, uh, dan kunnen we een keer gaan praten. Precies, want iedereen mag gewoon samen woningen kopen. En we werken dus nu eigenlijk, uh, lopen we het pad verder uit... waarbij we zeg maar, steeds meer juist onszelf terugtrekken uit het geheel... zodat meer, meer blockchain gebruikt wordt, meer contracten... contracten verstemmen, eigendom, overdragen... waardoor in feite het straks... Een foto de combinatie is van het juridisch pakket van uh, de inrichting en een stukje software waarbij je het zelf kan doen. En dan zijn wij niet meer de persoon die het aanbiedt. Dan krijg je dus decentraal. En dan kan iedereen het gewoon gebruiken. En, maar toch uh, verwacht ik dat jullie hier wel op een bepaalde manier geld aan willen verdienen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? oh ja, dat is altijd een goede vraag. Ik ben nog wel vrij... Uh, Intrinsiek gedreven doordat ik echt denk dat we iets aan het veranderen zijn samen. Maar uh, we moeten inderdaad wel ook uh, een ontwikkelaar betalen. En uh, onszelf. Uh, het idee is dat bij het uitgeven van een nieuw contract... net als bij de notaris eigenlijk als je een akte passeert... passeert ook de notaris hier een akte en geeft een contract uit in de blockchain. Uh, daar zit een kleine fee op... vergelijkbaar met wat je bij de notaris betaalt voor het contract. En dan per jaar gebruik je gewoon een licentie. Betaal je een licentie voor de software. Ja, precies. En uh, een uh, slotvraag, een ten sl slotte. Uh, dit is een mooi product in de deeleconomie. Is dit ook iets wat je, wat je in andere markten zou kunnen gebruiken? Dus als we het hebben over zonnepanelen, over auto's. Ja, zou je het daar ook voor kunnen gebruiken? Ja, zeker. Ik denk dat je. Ik gaf al het voorbeeld aan van, van grotere bedrijven. Het gaat hier eigenlijk om gezamenlijk eigendom. En dat je gezamenlijk eigendom kan inrichten op een manier die voorheen niet kon. Uh, en dat kan je dus inderdaad voor, voor zonnepanelen zou je dat kunnen doen. Je kan samen windmolen. Er zijn ook heel veel coöperaties. Dus staat niet op zichzelf. Je ziet in Nederland echt, geloof ik, 50 coöperaties. die iets met zonne-energie doen of met windmolens. En die hebben dat nu allemaal zelf ingericht. En het idee is dat je straks dus dat veel meer met standaard contracten in één keer kan starten. En dat de inkomsten, zoals stroomopbrengsten en dergelijke. om worden gezet in cryptocurrencies. Dat contract ingaan. En dat je het dan onder de groep verdeelt. En dan heb je weer de. de, de, de Vrij dure boekhouding wellicht en heb je automatiseren geautomatiseerd. Nou, dat is in ieder geval iets waar we in de toekomst nog veel van uh, gaan horen. Als ik, als ik je zo in ieder geval hoor. Ja, dat ben ik van overtuigd. Uh, we gaan nu eerst over naar een heel ander onderwerp. Want ja, de blockchain heeft niet alleen zijn weg gevonden naar de huizenmarkt. Maar er bestaan ook zelfs games die gebouwd zijn op de blockchain. En zo werd in december Crypto Kitties gelanceerd. Een spel waar al meer dan 20 miljoen dollar aan ether, <coughs> Een van de in omgaat. En uh, aan de telefoon uh, techjournalist Krijn Soeterman. Goedemorgen Krijn. Ja, want ja, goedemorgen. Klein, goedemorgen. Kun je uitleggen wat het spel CryptoKitties inhoudt? Um, het is eigenlijk, het spelletje zelf is vrij simpel. Uh, dat gaat gewoon om dat je, dat je een katje koopt uh, of krijgt van iemand. En dat katje dat, uh, kun je laten, ja, eigenlijk laten uh, ja, zeg maar uh, paren met een ander katje. En dan kun je al nieuwe katjes krijgen. Dus, uh... dat, is, uh, de, de, dat is eigenlijk gewoon een simpele basis. En uh, John, het leuke is eigenlijk, ik zeg maar, elk katje heeft een eigen. Uh, een eigen genoom van 256 bits. En uh, ja, dat, ja, dat kunnen ze dus aan elkaar overgeven. En dat betekent dus dat je hele bijzondere katjes kunt krijgen met hele bijzondere eigenschappen. En uh, elk katje is in die zin ook helemaal uniek. En dat is, uh, nou, het is, dat is ook, zeg maar, het gebruik van een nieuw type uh, mogelijkheid binnen de Ethereum blockchain, uh, waar jullie vast al over gehoord hebben vannacht. Uh, en dat. Uh, nou, dat is, dat is best wel grappig eigenlijk. En ik, en ik vond het ook wel echt een, een leuk idee... om uh, mensen met een blockchain bekend te laten worden... zonder dat ze nou heel erg veel geld erin hoeven te stoppen. Helaas ging dat uh, eind vorig jaar net even iets anders. Ja, want als je dus, dan hebt uh... over, over, over dat er 20 miljoen dollar in, in omgaat... Wat, wat kost een... ja, als Stel je voor, ik wil een kat van jou overkopen... wat, wat kost een, een kat zo'n beetje? Nou ja, mijn, mijn katjes die zijn niet zo heel erg duur... om, mee te, om iets mee uit te spoken, maar... Uh, uh, bijvoorbeeld 0,02 ether heb ik eentje staan dat je er uh, mee kunt paren. Maar verder, uh, je, kunt, uh, je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Uh, wat ze kosten. Ja, want als, je dan, als je het dan naar euro's om zou moeten rekenen, uh, waar, waar zit ik dan aan te denken? Uh, uh, ja, een, een, een ether is nu iets van uh, uh, 600 euro weer of zo, 800 euro. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, dat gaat allemaal zo snel. Ja, in ieder geval een dure, goed, nee, dure nee, hobby dan, lijkt mij. <laughs> okay. uh, sorry, ik, hoor, ik hoor net 12 euro. 671 euro staat zo'n ding nu. Dus dan 0,02 is dan 12 euro. Nou, dat had, Robert Reiner had dat heel goed ja. uh, en snel berekend, <laughs> inderdaad. Ja, want, want je zegt inderdaad het, het, het fokken van, van een kat kost, kost geld. Uh, maar ja, ik, ik uh, stel je voor, je hebt twee katten. Uh, je gaat door uh, hoe, hoe kun je dan weer geld aan verdienen? Uh, dat kan onder andere met dat, met dat fokken. Of als je een hele bijzondere hebt ge, weten te uh, maken, dan kun je die uh, voor meer geld verkopen. op gewoon op de zogenaamde uh, open markt. Maar je kunt ook, uh, sommige mensen krijgen ook, zeg maar, de, de generatie nulkatjes, die worden, die worden automatisch geproduceerd, zeg maar. Door het, door het eigenlijk een assistentiebedrijf wat erachter zit, geloof ik. Uh, maar het, wat eigenlijk het leukste is aan het hele systeem. Uh, alle muntjes zeg maar, die, uh, die je waarschijnlijk wel kent... die bijvoorbeeld uh, ook via de Ethereum-blockchain functioneren... Uh, die hebben eigenlijk altijd maar één eigenschap. En dat is namelijk dat elk muntje is identiek aan het andere muntje... als het hetzelfde type is. Bijvoorbeeld als je, uh, nou, verzinnen ze een muntje... Um, de, kunnen jullie daar een leuk muntje verzinnen zo... die iedereen zou kunnen kennen? Die op ik, de Ethereum-blockchain draait? Ik zie dat, uh, dat Robert uh, wil reageren... Ja, ja, ik wou zeggen, je, kan, je zou dus een kat tegen een uh, stukje vastgoed kunnen verruilen <laughs> Dat is inderdaad een... Uh, ja, dan heb je in één keer allemaal digitale katten... en dan koop je in één keer een huis voor. Ja, Dat, het klinkt natuurlijk heel absurdistisch... maar de eerste toepassing van een webcam in, in, de, in de jaren negentig... was in een universiteit waarbij ze in de kantine um, op een koffiekan hadden gericht. Zodat je, als je op je werkplek was... dat je kon zien wanneer de koffiepot vol was... en je dan naar kon lopen. Of als die leeg was dat je ging zetten. En nu ja. hebben we webcams hier live in de studio waarschijnlijk. Uh, weet je, dat, dat is een begin. Dus die crypto-kitties zijn een soort van, van rariteit. En wat we nu zeggen, wat ja. absurd. Maar het toont aan dat er iets mogelijk is... waarbij we nu nog niet weten hoe dat straks toegepast gaat worden. Althans, Klopt. bijvoorbeeld voor vastgoed kan het ook. Hè? Dus en het, dat, ja. en het is de eerste van de game, zeg maar. Uh, en ik, ik, in die zin vind ik het wel een beetje de subste. Want als je zeg maar nu rondkijkt wat er allemaal. Bijvoorbeeld, kan uh, Ethermon, dat lijkt weer veel meer op Pokémon. En dat, daar kun je mee vechten, en daar kun je allemaal dingen mee doen. Maar het werkt allemaal met een van die systemen, waarbij dus elke kout of elke ja, token op die Ethereum blockchain uniek is. En dat is ook wel weer uh, bijzonder. Ja, want dat maakt ook die blockchain games echt. echt... Zelf ook uniek, zeg maar. Dat een normaal spel zou je uh, drie personages van hetzelfde karakter uh, kunnen hebben. Alleen hierbij kun je is echt. Elke kat is echt helemaal uniek, zeg je ja? Ja, en ik vergelijk het een beetje met, met zeg maar die, die kaartspelletjes. waarbij je unieke kaarten kunt hebben. Maar die kun je uh, die kun je eigenlijk vrij makkelijk. Kun je mee vervalsen en al dat soort dingen als je dat online doet. En dat kan met dit spelletje dus helemaal niet. Dus je weet zeker dat je. Als je er waarde aan toe wil kennen... Hè, want dat, dat, dat moet je natuurlijk maar zelf willen... dan, uh, dan kun je dus ja, dat, dat heel veilig houden ook. Ja, en, en is dit nou een goede introductie in de, in de blockchain? Uh... Nou, je kunt natuurlijk ook in die blockchain zien... wat jouw katje heeft uitgespookt. Uh, en of, dus inderdaad, of je met zo'n ander katje misschien... Uh, gepaard heeft. En als dat inderdaad uh, gelukt is... Dan, dan kun je zien dat er een transactie is gegaan... van de ene naar de andere persoon... die eigenlijk dat spel spelen. En dan kun je ook zien... Uh, die waar het geld heeft gekregen... en, of het nou, en al dat soort dingen. Dus je kunt, je kunt dan heel mooi volgen... hoe dat systeem werkt. Ik moet wel zeggen... ik heb er wat kritisch naar gekeken. Het is, uh, ik, ik dacht dat het leuk voor de leek... om eens mee te gaan rotzooien... maar het is best wel gecompliceerd toch nog... Dus er is nog geen nergens een. Ik heb nog nooit echt een goede uitleg gezien van. Uh, als je nou dat doet, dan gebeurt dat. En uh, dat zou misschien ook wel leuk zijn. Ja, want, maar wat, wat, waardoor wordt het dan zo moeilijk? Want het lijkt me gewoon: het, het kopen van een kat lijkt me best wel basis. Je, kunt gewoon, uh, je hebt catalogus en je kunt maar uitzoeken wat je wil. En uh, ook het fokken lijkt me. Uh, ja, lijkt me ook dat je daar op een knopje kan drukken. Waar, waar zit dan die, die complexiteit in? Uh, de complexiteit zit dan eigenlijk aan die achterkant in, in, dat, in dat zogenaamde smart contract op de Ethereum blockchain. En dat kan er complex uitzien als je een beetje heen en weer klikt in je, bij, je eigen, nou ja, bij je eigen katten, maar dan zeg maar niet aan de gezellige voorkant met het mooie plaatje, maar aan de wat minder gezellige achterkant met alle contractcode. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat als je gewoon een beetje een, een, een, een, beetje een nerd bent... dat je dat gewoon toch best wel tof vindt. Misschien ik vind het wel mooi uitzien. Is dat dan ook de, de doelgroep voor dit soort uh, games? Ja, ik, ik vermoed een beetje van wel. Want dat, dat soort kaartgames, dat trekt toch ook wel een bepaald soort mensen. Um, en het is gewoon echt een niche. En ik vind het, wel een, het is wel een spannende niche. Ik heb er zelf nooit zo heel erg in, die, uh, in dat soort type verzamelgames gezeten. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen daar heel, heel blij van worden. Ja, precies. En als, ja, je hebt het dan over verzamelgames. Maar deze techniek kunnen we die ook voor, voor, voor andere soort spellen in de toekomst gaan verwachten? O, daar ben ik van overtuigd. Als ik, als ik al kijk naar de, naar de, de lijst die op uh, 1 januari bestond... waren het al 23 uh, uh, vergelijkbare games. En dat ook nog allemaal verschillende blockchains... en verschillende netwerken. Dus uh, ik, er zal wellicht eentje zijn die heel populair gaat worden. En er bestond al eentje die heel populair is. Dat was Pepe. En dat waren Pepe coins. Dat zijn die lelijke die kikkers die overal getekend worden. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Ja, dat is een meme toch? Ook, uh... ja, ja, klopt. En die is extreem populair geworden, uh, een jaar geleden alweer of zo. Dat, uh, dus, maar het, het gekke is ook, dat dat soort dingen volgt soms wel als hype... maar aan de andere kant, uh, nou ja, er zijn toch al heel oude uh, papieren varianten... Die, al, die het al jaren dan doen. Wat je, wat je wel ook ziet is... Kijk, we schrikken dan dat het heel veel geld is. Dat mensen zeggen, oh, er wordt 10.000 euro voor zo'n kat betaald. Maar de mensen die hier aan meedoen... die zijn misschien vier jaar geleden hebben die duizend euro in Ethereum gestoken. Die zitten nu ja. misschien wel op een miljoen dollar. Eh, en die kunnen dan als een soort statussymbool gekkigheid... een, een, een, een kat van 10.000 dollar kopen. Terwijl dat natuurlijk niet 10.000 dollar is... die ze even van de bankrekening hebben overgezet. Maar dat het gewoon een soort van fictief geld is... Ja. Ja, zolang die, dat in die blockchain zit, is net als met aandelen... dan is het eigenlijk nog niet echt, zeg maar. Nee, precies, ja. maar het zijn dan wel mensen die, die er al aan begonnen zijn. Dus ja, die, en die pochen uh, dan een beetje onderling van... kijk, mijn kat, mijn kat kost uh, 12.000 dollar of zo. En ja, ja. Uh, dat heeft natuurlijk niks ja. meer te maken met ja, waar we eigenlijk hier in de normale realiteit uh, meewerken. Mee nee, ja, ik, ik vind waar het de... wel jammer hoor, dat het zo snel is gegaan. Oh, sorry. Ik, ja, sorry ik nee, waar, terug... de, waar de lol van dit soort dingen natuurlijk wel in zit. En dat is het signaal wat ik hier, hierin zie. Als je een beetje historisch kijkt naar nou, hoe technologie zich ontwikkelt... is dat op het moment dat mensen er onzin mee beginnen uit te halen... dat, dat de pret echt begint. Dus dit, is, dit, zijn, dit zijn experimenten waarvan de meeste mensen taal niet snappen wat die gaande is. Ik kom nog uit de generatie van de allereerste spelcomputers. En mijn ouders keken naar een joystick. En we hadden geen idee. En vonden het echt maar onzin. Moet je kijken hoe groot de gamerindustrie is. Bij het begin van het internet had je een fantastisch. Uh, heel succesvol iemand die uh, alle pixels op, uh, op een webpagina ging verkopen. als reclame. Je kon je uh, de 1 miljoen pixel pagina. Die man, die, die jongen, die heeft de studie daar meerdere keren mee, uh, mee gedaan. Bij mobieltjes had je Flappy. De Koreaanse man die ook binnen de kortste keren een app, in, toen dat was het begin van de app stores. De onzin is een hele goede graadmeter voor het hoeveel het enthousiasme en innovatie die erin gaan zitten. En ik, vond, he, ik, ik zag een heleboel mensen over dit spel heen vallen en ik dacht, dit is fantastisch. Niet het spel zelf, dat kan onzin zijn, maar het feit dat deze golf begint te komen. En voor mij was dat een heel erg fijn teken. Ja, want de gekkigheid die zorgt er uiteindelijk voor dat we een volgende stap kunnen gaan maken. In spelen krijg je veel meer innovatie dan wanneer het productgedreven. Ik moet nu een affe blockchain-ding uh, hebben voor fintech en helpen de pub. In spelletjes, daar gebeurt de echte innovatie uiteindelijk. Nou, dat uh... Daar ben ik het helemaal mee eens. Je, ik kijk maar naar gewone games, zeg maar. Wat, wat heeft een deel van de computerindustrie uh, heel erg naar voren gepusht? Gewoon al die games die er steeds maar mooier en beter uit moesten zien. Ja. En waar gebruiken we al die GPU's, die, die grafische processing units nu voor? Voor ja. supercomputing. Dus het is echt, ja... Dus het is een... Uh, gaming uh, zorgt ervoor dat we van de blockchain in ieder geval in games veel gaan zien de komende uh, tijd. Maar uh, dat het ook de blockchain zelf gaat ontwikkelen. Uh, dankjewel voor, uh, dat je uh, vanochtend tijd had, uh, Krijn Zoeteman. Uh, dankjewel. I People ask me if I don't miss you. But I ain't been thinking about all the nights we spent together. And how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know. Ooh, I ain't been thinking about you. Been thinking about you. Been thinking about, thinking about Thinking About You van Hartwell. En ja, dit is niet zomaar een plaat. Want Hartwell plaatste dit nummer in 2016 in de blockchain... om ervoor te zorgen dat de uitkering van royalties... sneller en met minder fouten plaatsvindt. Maar hoe zit dit nou eigenlijk precies? Ik, ik praat erover met Curijn Meinen van het advocatenbureau Leopold Meinen en Oosterbaan. En ik vroeg hem de vraag... hoe zit het momenteel geregeld met de auteursrechten? Het is nu zo dat om, als artiest eh, of, eh, of tekstdichter... Hè, dus als je, je nummers schrijft, componeert... Uh, dan heb je een collectieve rechtenorganisatie nodig om, uh, om uh, geld te verdienen. In Nederland is dat de Buma Stemra, in Frankrijk is het weer dus een andere organisatie. En wereldwijd heb je van, van dat soort organisaties. Uh, en deze uh, organisaties die incasseren eigenlijk uh, geld. Bijvoorbeeld als een nummer op de radio uh, wordt afgespeeld. Hoe kan de blockchain daar verandering in brengen? Ja, dat is een hele, hele ingewikkelde vraag. Uh, dan moet ik misschien iets vertellen over wat er op dit moment eigenlijk het probleem is met die collectieve rechtenorganisaties. Een van de problemen is dat die organisaties nationaal zijn. Dus je hebt uh, in Nederland, heb je er een, in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland, nou, noem het maar op. Terwijl muziekgebruik, uh, vaak via stream, is natuurlijk vaak wereldwijd. Uh, dus als je dan je geld wil krijgen, dan moeten eerst die collectieve rechtenorganisaties dat allemaal uh, lokaal, landelijk gaan incasseren vervolgens moeten ze onderling aan elkaar die gelden gaan uitbetalen. En dan moet je ook nog precies weten hoe vaak een nummer is afgespeeld... en wanneer het is afgespeeld. En je moet weten wie dan de rechthebbenden zijn op zo'n nummer. Nou, al die informatie, en dat is de grote droom... die zou in een blockchain gezet kunnen worden... Dus die automatisch bijhoudt wanneer een nummer is afgespeeld... hoe lang dat is geweest, wie dan de rechthebbenden zijn... en het idee is dan dat die rechthebbenden ook meteen... ...betaald krijgen. Dus is eigenlijk in een notendop. En op die manier zou je een partij als Buma Stemra... ...waarschijnlijk niet meer nodig hebben? Dat, is, dat zou uiteindelijk het resultaat kunnen zijn. Uh, maar of dat wenselijk is, weet ik niet. Op dit moment wordt de blockchain technologie ook omarmd... ...door allerlei collectieve rechtenorganisaties. En ik weet dat Buma Stemra er zelf ook mee bezig is. Dus zelf verwacht ik dat in de toekomst... Uh, Zeker wat met blockchain zal gebeuren, maar het zal niet een soort totale revolutie zijn. Het zal eerder een soort evolutie zijn, waarin het geïncorporeerd wordt in wat er nu al bestaat. Maar het zou het vooral dan makkelijker maken, uh, internationaal gezien, dat je misschien iets minder in elk land een, uh, een aparte partij nodig hebt. Dat is het. En uh, wat heel veel mensen niet weten, is dat er, er, er is geen centrale database is waarin staat wie rechthebbende is op een bepaald uh, muzieknummer. En dus, dus de collectieve rechtenorganisaties houden dat bij, platenmaatschappijen houden dat bij, maar er zitten heel veel verschillen in die databases en dat maakt het ook heel veel uitzoekwerk en dat leidt ook tot heel veel geschillen over wie nou recht heeft op een bepaald nummer. En het idee van de blockchain is dat je eigenlijk één collectieve gedecentraliseerde database is, die eigenlijk van niemand is, maar van iedereen tegelijk en als het dan goed is, dan moet de informatie over die nummers uh, juist in die database staan. En is in ieder geval duidelijk wie nou rechthebbende is op een nummer. En dat zou al een heel, heel groot probleem oplossen. Ja, want dan zou je eventueel kunnen zeggen... als er twee artiesten aan een nummer werken... dan is dat automatisch al geregeld dat het duidelijk is wie wat krijgt. Ja, ja, klopt. klopt. Alleen in jouw verhaal klinkt, klinkt wel vooral van... dit gaat in de toekomst, gaan we hier naartoe? Want waar staan we op dit moment? Ja, er zijn nu wel heel veel partijen... die ...zeggen dat ze dit gaan regelen... ...met een oplossing in de, in de blockchain. Maar dat is dan vaak... ...een zogenaamde white paper. Dat is nog niet geprogrammeerd. Uh, ja, je zult ook heel veel partijen... mee moeten krijgen. Inclusief de, de artiesten. Die zitten nu vaak al bij een platenmaatschappij. Zitten al bij collectieve rechtenorganisaties. Uh, ja, dus ik zie dat niet 1, 2, 3... ...veranderen. Maar het is wel goed dat er nu... ...over nagedacht wordt. En dat leidt ook wel tot iets... Want je ziet nu ook dat collectieve rechtenorganisaties... en grote muziekuitgeverijen en platenmaatschappijen... gaan daar nu ook over nadenken. En uh, zou, zou jij een artiest op dit moment al aanraden... om uh, zijn muziekrechten via de blockchain te regelen? Uh, kijk, als je een bekende artiest bent... Dan, dan heb je eigenlijk heel veel baat bij het oude model. Hè, want de platenmaatschappij die investeert in je... En die promote je, je plaat. Uh, op die manier ga je ook, ook geld verdienen. En je hebt artiesten... Die echt alles in de, in de hand willen houden, dus op een zonderkamertje muziek willen maken, vervolgens dat zelf willen uitbrengen en ook zelf dat geld willen incasseren, nou, dat zou je via de blockchain kunnen doen. Uh, maar goed, dan moet, moeten er wel mensen zijn die jouw muziek ook weten te vinden en die dat willen afspelen. Dat is natuurlijk vaak uh, het probleem, want je bent dan gewoon niet zo heel bekend. Dus daar zouden we in de toekomst, als het uh, allemaal iets meer vorm krijgt... ...gewoon uh, ook voor nieuwe artiesten op een goede manier rekening mee moeten houden. Ik kom je een voorbeeld te geven. Er zijn nu zelfs artiesten die hun eigen cryptocurrency hebben uitgebracht. Zodat je via de blockchain met die cryptocurrency muziek kunt afrekenen van die artiest. Het is op dit moment natuurlijk heel omslachtig, ...want je moet eerst zo'n cryptocurrency uh, kopen. Dan moet je dat via een bepaalde manier gaan afspelen en dan kan je dat betalen... In feite gaat het ook heel vaak nu wel goed. Hè? Als je kijkt naar Spotify. Ook daar gaan wat dingen mis. Maar dat is streaming muziek. Uh, en dat wordt gewoon afgerekend. Met, met de artiest. Uh, dus de vraag is ook. Of het in, in alle situaties uh, nodig is. Ja precies. En nou, Misschien is het ook wel. Uh, omdat het nu enorm een, uh, een hype is. Met, uh, met de bitcoin en dergelijke. Dat mensen juist nu misschien wel iets te graag. Uh, deze oplossing zouden willen. Maar dat de praktijk eigenlijk. Prima ja. ja, nou ja, het, het idee van die blockchain, wat natuurlijk bitcoin is dan een betaalinstrument... Uh, is, ...is dat je een database hebt die, die eigenlijk onveranderlijk is... Uh, ...en waar iedereen toegang tot heeft en die gedecentraliseerd is. En dat, dat is voor heel veel uh, ja, toepassingen kan dat handig zijn. Vooral als een goede database heel belangrijk is. En dat is met muziekrechten is dat wel zo... Dus ik begrijp ook wel dat daar dan meteen aan wordt gedacht... van hé, daar kunnen we wel wat mee. Um, ja, ik zie daar wel een toekomst in. Maar of dat nou heel revolutionair zal zijn... dat, dat geloof ik niet eens in. Nee, precies. nou ja, De toekomst uh, zal het leren. Uh, ja. Dus uh, voor nu zou ik zeggen... Uh, bedankt voor je tijd, Curan. Uh, ja, geen dank. Geen dank. Ja, je hoorde Curijn Meinen, uh, advocaat. Uh, en ja, we gaan nog even, heel even in op de blockchain. Want het wordt gezien als een middel om de wereld eigenlijk te veranderen. En een van de plekken waar, uh, waar data een belangrijke rol speelt, is, is de zorg. Zou de blockchain ervoor kunnen zorgen dat we in de zorg uh, ja, efficiënter kunnen werken? Dat we makkelijker bij onze eigen gegevens kunnen komen uh, en makkelijker geholpen kunnen worden? Er zijn daar zeker initiatieven in die daarmee uh, bezig zijn. Een van de dingen die je met een blockchain heel goed kunt doen... is dat je een gezamenlijke plek hebt waar je het eens bent over informatie. En wat op dit moment met heel veel systemen aan de hand is... Dat je, dat je drie, vier, vijf systemen hebt om een beslissing te nemen... die het onderling uh, moet je allemaal toestemmingen voor hebben... en dat vertraagt Enorm. Um, blockchain is een potentiële uh, oplossing om die om één keer toestemming ergens te geven, waardoor anderen uh, handelingen kunnen ondernemen. En dat zou versnellingen op kunnen leveren. Ja, dus een, een, het zou in ieder geval een snellere manier zijn. Uh, ja, je hoorde Bas Wisseling uh, die, hier bij mij in de studio, net als uh, Robert Reiner, uh, uh, ook uh, aangeschoven. Uh, ja, als we het dan over de zorg hebben. Uh, dan hebben we het inderdaad over dat dingen sneller geholpen kunnen worden. Maar hoe zit het eigenlijk qua privacy? Um, dat is een van de dingen waar, we, waar nu echt grote stappen uh, in gezet worden. In 2015 dacht iedereen, we gooien alle data op de blockchain... en dat is fantastisch. Um, dat is natuurlijk een, een, een ramp voor privacy... want het betekent dat al je gegevens altijd voor iedereen uit te lezen zijn. Zelfs als je ze versleutelt, versleuteling kan gebroken worden... heb je echt een probleem. Wat je bij een blockchain doet en, en kunt doen... is dat je, uh, gegeven, dat je de integriteit van gegevens kunt controleren. Dus je kunt als het ware... een digitale vingerafdruk van data maken. En uh, die kun je ergens anders veilig opslaan. Maar je wilt wel weten dat die de data is die je opgeslagen hebt. Dat er niks aan gesleuteld is. En dat kun je met een digitale vingerafdruk bijvoorbeeld doen. Um, privacy is, een, is, is echt een issue waar ze heel hard mee aan het werk zijn. Maar ja, het is transparant. Maar in dit geval wil je dat dus juist niet want dan, dat mag, het mag van de wet niet eens. En terecht. Nou, het nee, precies. zou dus ook kunnen dat we samen beslissen... dat blockchain niet geschikt is voor persoonlijke informatie. Maar dat je in de zorg bijvoorbeeld wel de, de zorgverleners... en, uh, en de, de verzekeraars en het budget wat je zelf hebt als consument... dat je dat aan elkaar knoopt. Dus dat je wel bijvoorbeeld op het moment dat een dokter... een beslissing neemt om een behandeling toe te passen... dat zodra jij de wachtkamer uitloopt... of tenminste na het spreken, hoe zeg je dat, ja, uh, wegloopt... dat Ting, ting, ting. De waarde die hoort bij die behandeling is uh, betaald aan die zorgverlener. En dat ook vastgelegd is op dat moment dat hij geen bepaalde uh, handeling heeft verricht voor jou. Maar dan dus niet zeg maar, precies wat, maar meer van de waarde daarvan. Maar dan kan het ook alleen daaraan uitgegeven worden. Ja, ja, dus ook persoonsgebonden bezet of iets ja. dergelijks zou je heel erg goed kunnen coderen ja. via een contract. Het, uh, een van de dingen die je met blockchains, hè, dat, is, dat is sinds Bitcoin, dat is een van de dingen die we, die we al weten. We hebben het over programmeerbaar geld. Dus je kunt, je kunt gelden waarmerken. Ook voor, voor goede doelen en zo zijn dit hele interessante dingen. Jij kunt dus bijvoorbeeld uh, je geld geven aan een goed doel. en zeggen: Ik wil dat het voor dit doel aangemerkt wordt. En dan kan het nergens anders meer voor gebruikt worden. Nou, dat uh, klinkt als een uh, mooie, veilige en uh, heldere oplossing. Uh, alleen, het zijn nog wel heel veel dingen... Die, uh, waar we nu een beetje in het begin van staan. Want al, ja, als jullie het, uh, de blockchain zouden moeten vergelijken met het internet... waar, waar staan we dan nu? Uh, als je me dit uh, twee jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, 1989, 1990, nog niet publiek... Um, je zou, nu, je zou nu kunnen zeggen, echt helemaal aan de stad. 1993, Access for All, heeft net uh, publiek internet hier in Nederland aangeboden. En iedereen logt in op dds.nl, oftewel de digitale stad. Dat, uh, dat was een fantastische site op dat moment. Uh, helemaal aan de start, met alle uh, mitsen en maren ja ik denk ook zo eind jaren negentig uh, toen was ook de verwachting van internet waren super hoog al die al die uh, uh, zoals Marie Stond ging een eigen bedrijf starten met internet en dat uh, nou Nina Brink en natuurlijk en zo dat zie je nu ook een beetje en dan wil ik ook nog even zeggen over Erika Verdergaal. die zei ja en dat internet alles zou anders worden maar ik vind dat je als je nu terugkijkt best wel kan concluderen dat alles anders is geworden en dat heeft dan bij internet twintig jaar geduurd om hier te komen waar we nu zijn. Dus dat je FaceTime hebt over de hele wereld, WhatsApp, filmpjes kan delen... en in groepen en bankieren alleen maar via je mobiel. En dat ja, ik denk dat we dan toch ook moeten realistisch moeten zijn... dat we een jaar of tien moeten wachten voordat de dingen die we nu verwachten... ook in praktijk met blockchain gedaan zijn. Ja, want als we het dan over bedrijven hebben... Is het, is het handig om er nu aan te beginnen? Uh, het is, kijk, voor een bedrijf is het met bestaande procedures is het ingewikkeld... Want uh, blockchain vereist dat je je bedrijfsprocessen aanpast. En dat is geen lekkere boodschap voor een bedrijf... dat heel veel geld in zijn bestaande processen heeft geïnvesteerd. Dus uh, een bedrijf dat diepe, uh, diepe zakken heeft... of een hele sterke wil, die zal dat prima kunnen doen. Maar die moet zich heel goed informeren over de implicaties. Nou ja, goed, dat, dat, dat kan ook en dat, uh, dat is ook echt nodig. Je kunt niet zomaar induiken. Voor start-ups is het briljant natuurlijk. Die zitten niet vast. Dus die kunnen vanaf de grond iets nieuws opbouwen. Uh, maar blockchain vereist juist door het feit... dat je bepaalde dingen niet kan, zoals transacties ongedaan maken. Dingen waar je soms echt als bedrijf op drijft. Het feit dat je dingen kunt veranderen in zo'n database. Die kun je niet. Dat heeft echt gevolgen. En ja, daar moet je naar kijken. Als je mee wil gaan met je tijd, moet je nu gewoon meedoen. En moet je het een keer proberen. Nou, dat kun je er echt iets over zeggen. Dat lijkt me een uh, mooie conclusie om uh, deze uitzending uh, uh, te beëindigen. Uh, ja, vandaag, uh, vanochtend bij mij in de studio Bas Wisseling van uh, Blockchain Workspace... en Robert Reiner Nederhoed van Be Landlord. En, uh, ja, Dit was uh, de dagwacht voor vandaag. En die stond vandaag volledig in het teken van cryptocurrency en ook de blockchain. En volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan behandelen we een compleet nieuw thema rondom... De technologie, en dan gaan we het hebben over de Internet of Things. Uh, zometeen hoor je hier op NPO Radio 1 Jurgen van den Berg en Sophie Verhoeven met het NOS Radio 1 journaal. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend en hopelijk tot volgende week. NPO Radio 1.